Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In China zijn zeker elf mensen omgekomen doordat een brug boven een rivier instortte. Volgens lokale autoriteiten zijn nog zo'n dertig mensen vermist. De snelwegbrug stortte in vanwege een plotselinge stortbui en overstromingen die daardoor ontstonden. Zo'n 25 auto's kwamen in het water terecht. Op beelden van de Chinese staatstelevisie is te zien dat een deel van de brug in de rivier ligt. Inmiddels zijn zeker vijf auto's uit het water gehaald. Op de festivalcamping van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde heeft gisteravond brand gewoed. Bij de brand zijn drie caravans beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. Getuigen zeggen tegen Omroep Gelderland dat omstanders hebben kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar nog meer caravans door die caravans weg te duwen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht. Een man uit Middelburg moet ruim drie jaar de cel in omdat hij 19 mensen heeft opgelicht. De man wist slachtoffers in totaal bijna 270.000 euro afhandig te maken... door hun pinpas of inloggegevens af te troggelen. Zo kreeg een van de slachtoffers een neptelefoontje van de bank... met de boodschap dat er iets mis was. Bij haar werd 2000 euro van haar rekening gehaald. Een man uit Capelle die ook betrokken was bij de oplichting... moet een half jaar de cel in. Een van de marsrovers van ruimtevaartorganisatie NASA... heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Toen het wagentje over een paar stenen reed, barstte één daarvan open. Er bleken gele zwavelkristallen in te zitten. Dat gesteente bestaat uit pure zwavel en kan alleen gevormd worden onder specifieke omstandigheden. Het is nog nooit eerder gevonden op Mars. NASA is dan ook enthousiast over de vondst. Het weer. Vandaag warmt het al snel op. Er is veel zon met weinig wind en het wordt 27 graden aan de kust tot 33 graden in Limburg... Vanavond kans op regen- en onweersbuien. Morgen is het dan wat koeler met 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Wat is dat voor en een gekkeheid? En tot gekkerheid. zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Met nu Tubak leeft. Yes, Toebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En uh, wij zoeken even dit. Ja, oké. Okay. Geen achtergrond muziek. Maakt het gewoon niet uit. Ja, Goed, dat heb je weer Als je net radio maakt, dan moet je allemaal even dingen nog leren. Goed, zeker uh, een Crowdstrike software update is niet gelukt van ja, deze zeker. dag. Ja, zeker. Om twee minuten over Crowdstrike, die is uh, toegeslagen hier. Het, uh, ja, het kwam uit Australië vandaan, geloof ik. Hè? Oh, ja? Daar is het ooit oh. ontstaan. Okay. Daar is de beginsel geweest allemaal. Ja. Nou goed, straks er allemaal meer over. Fijne toeslap aanstaan. En uh, de vraag is natuurlijk... Uh, how are you feeling? Mr. President, how do you feel? How do you feel? In a certain way I felt very safe because I had God on my side. What the fuck? Die zit daar weer voor de Trump die in één keer God aan zijn zijde voelde. En mm. wat heb je nou op je oor zitten, man? Idioot, had het ja. ding van je oor af. Nou. Dat schijnt allemaal hip te worden ook, hè? Ja, ja. Is, is het al een dummy uh, in omloop? Ja, er zijn mensen die echt iets op hun oor plakken om bij de groep te horen. Inlegkruisjes horen. <laughs> ja, klopt ook wel. Geknipt. Dat absorbeert ook wel bloed. Ja, hij maakt dus al een heel dramatisch verhaal: van dat hij heel veel bloed had. Heel ongelooflijk veel bloed en zo. We zijn met schoenen. Ja, er stond de held dan. He? Ja, hoorde Hoor je, je dat? hij van, wacht, wacht, ja, ik moet in mijn schoenen. Ik wil even, mijn shoes. Ja. Hoor mijn shoes. En toen zag je één keer dat er toch wel een hele oude man was die, ver, die verplaatst moest worden ook. Zag je het? Ja, vorige ja, week ik wilde, ja. Echt. Ja. Ik, ik, hoe, hoe kwamen de jullie binnen? Ik stond, nou ja. uh, zondagochtend zat ik in mijn auto. Ja. Ik op weg naar een rolmarkt en in één keer ja. hoorde ik uh, uh, Trump bloed. Uh, uh, wat the fuck? Wat heb ja. ik gemist? Ja. De acht uur is het nieuws niet of gehoord. wat dacht je, wat heb ik gemist? ze hebben gemist? Ja, ja. Ze hebben hem gemist. Ze Eigenlijk hebben, hem hebben ze hem gemist. Gemist, ja. ja was gemist, is gemist gemiste kans. Ja, er is natuurlijk Echt? al heel veel over gezegd over dit. Maar ja, uiteindelijk, ja. Het Ach. is natuurlijk wel heel bizar dat er gewoon ja. iemand op het dak ligt... te schuivelen ja. met zijn wapentje. Ja, en ja, dan dan was, nou, even, nee, hier lig ik nog niet lekker hoor. Even naar links. En hij was al in het vizier van de politie. Maar die hebben hem gewoon laten liggen. Dat kan toch niet waar ja, ja. zijn? Ja. Dat was zeker dat iemand gewoon zo'n TikTok-filmpje wilde maken. Oh, dat zou dat nou. ook nog. <laughs> dat ja. kan ook, hè? Ja, TikTok. ja de camera heeft de vorm van een geweer, Maar ja. het is echt een camera hoor. Ja, nou, uiteindelijk uh, is hij uh, niet geraakt. En is die brandweerman gisteren met heel veel bombari begraven. En die zat achter hem. En die heeft de kogel zeg maar, opgevangen. Dus oh, dat is wel ja. een, een heel triest verhaal. Presidentiële begrafenis heeft hij die gekregen. Nou, volgens mij wel, wel dus heel goed. hij had veel... de president kunnen zijn. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, nou ja, dat is ook wel mooi. Want die werd bijna een beetje vergeten ook, ja. hè. Ging over ja. Trump, die zo'n held was. Ja. Uh, en dat hij het overleefd heeft. En het is nu wel duidelijk wie er ook gaat winnen. Ja, wat denken jullie hij gaat winnen? Ja, in. toch. Dit is gewoon... Wie was het nu, wie Biden over ging uh, ja, overnemen? Nou... Want daar ging dit eigenlijk over, hè. Ja, hij stapte in een vliegtuig. En toen werd bijna nog even gevraagd. Want hij heeft corona. En hij heeft ook wat andere mankementen. Ik zag het niet aan hem, hoor. Hij zag er heel veel uit. Nee, hij heeft ze goed. Hij zag er heel veel uit. uit, uit ja. Ja, ja, ja, zeker. Maar, oh, er gaan geruchten dat hij dit weekend... Uh, uh, dat hij toch de handigheid in de krijgt. Ja, Gaan gerucht, is, Gisteren hoorde ik dat het een kwestie van uren is ja. dat hij ermee stopt. Ja. En dat hij zegt: ja, ja er zijn wat uh, health issues. Ja. En die kunnen we niet rechtzetten. Nee. Het lijkt me ook wel grappig als hij op zich als zijn running mate dan uh, gaat. Ja, Ja, yeah, running mate is ja, die, die dame, de VP. Die, uh, die dame, ja. Camilla ja. Harris. Ja. Harris. En ja. voor dingen is het fans. Uh, uh, ja. Uh, ja ja DJ JD DJ, DJ fans de DJ, uh, fans, DJ die, fans die een heel mooi verhaal had over zijn oma die uh, zei van uh, je gaat niet meer met die drugsdealer om het als rijk over die drugsdealer heen heel, uh, heel aardige dame geloof oh. ik ook ja, okay. heel uh, agressief of zo heel <laughs> niet agressief en die uh, zei ook toen, of nee, toen werd ze uiteindelijk werd ze begraven en toen ging het huis worden opgeruimd want ja. ze, is niet meer, oh, ze is niet meer onder ons en toen kwamen ze hij zei, 90 geladen pistolen en wapens de ding kwam ze tegen. Dus uh, je snapt wel dat de RCA wel een goede uh, aan ja, deze president ja, ja. zou hebben. Ja, want ja, hij heeft ook een dramaverhaal op gang. Hè? Want hij vertelde ook dat hij is opgeroeid in diepe armoede. En met een verslaafde moeder. En zijn moeder ja. die zat op de dag afgelopen woensdag bij zijn speech uh, als eregast in de zaal. Oh, okay. Het heeft hij dus aangegeven, kijk het kan ook, het kan ook goed gaan. Hè? Ja. Eerst ga je heel laag, diep en dan krabbel je op. Precies. Oh, ik ben helemaal ontroerd. Bigger, yeah. oh. The only thing that... Uh, um, <laughs> Wat was ik weer? only thing we can help a bad guy with a gun is a good guy with, with the a gun. A bigger gun. A bigger gun. Dat uh, is gun. zo makkelijk in Amerika. Hè? Ze gaan naar de winkel in plaats ja. van een zak erop halen ze gewoon even een pistool. Was ja. het ook weer uh, 20 miljoen uh, wapens in ja. omloop in Daarin Amerika? Er meer wapens dan huisdieren in Amerika. Oh, okay, dat Dus dat zijn er heel veel. Oh, 20 miljoen? Ja, zoiets Minstens was het. meer, meer. We uh -huh. gaan het opzoeken. als ik... Uh, nou ja, mijn scherm blijft zwart. Dus ja, ik denk dat, dat er is nog steeds er erop Ja, misschien moet ik even een knopje indrukken. Ja, ja misschien moet ik met meer een beetje werken. Maar goed, natuurlijk, de, de, de one-liner was wel natuurlijk van Trump, was uh, dit. Wow, what was that? It can only be a bullet. Dat ja, klopt, dat had je goed gezien. Goed, een beetje wat ik nog niet kennen was Roller Model. En uh, dat is een mag gast die gewoon echt dronken een videoclub heeft opgenomen. En niet vervelend nee, ook.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 Trying to play it casually, but it's still flees I'm sorry, but I'm deeply still in love In love with you now Hij heeft al wat plaatjes afgeleverd. Rollermodel. Ja, of in een rolmodel is weet ik niet. Want als je videoclippen kijkt, en dat doe ik altijd. Ik ben altijd nieuwsgierig hoe die gasten er een beetje uitzien. Want deze gast ken ik niet. Het is een beetje een country -pop artiest. Hij heeft een album met het heet Kansas Anymore. Zit in een kroeg. Spreekt drie dames aan. Zo, nou, je ziet er nog goed uit. Het is wel goed dat ik je moeder heb verlaten. En ik ben straal bezopen. En uiteindelijk eindigt dat in vechtpartijen met iedereen die binnenkomt. En dus slaat iedereen in elkaar wordt zelf flink op zijn bek geslagen. Ik denk, weet niet wat de bedoeling is van de videoclip. Maar het zet wel aan tot, uh, nou ja, baldadige gedrag. Dat is wel duidelijk. Nou goed, uh, Deeply Still In Love With You. Dat is de nieuwe single van hem. En hij heeft veel meer uit. En ja, ik ben wel nieuwsgierig geworden naar deze artiest. Dat is wel duidelijk. Het is zo'n hier in antwoord. Kom eens een kant op, joh. We hebben veel meer parkeerplaatsen geregeld. Dus je kan hem gewoon aan de waterkant die auto kwijt, toch? Of is het... Nee, oh, sorry. Is het nog niet gedaan. Daar zijn ze wel mee bezig. Ah, Klopt. Ja, ja, daar hebben we natuurlijk elke keer die krantenbericht over. Dat uiteindelijk dat er ja, dat veel meer parkeerplekken worden gerealiseerd. Tot wel 2000, geloof ik, hè? Dus dat is wel goed. En anders geef je maar even een belletje. Jolande, die heeft toch wat extra uur op de daar, naam staan, geloof ik. Ja, het gaat vandaag schelen, want uh, er is weer geen reden op de fiets. Oh ja, klopt. Je bent op de fiets, oh, hè? Nou. En scheelt dat als je op de fiets gaat? Ik bedoel, uh, nee. nee, het scheelt mij niks, want Jolanda betaalt van. me. Nee, nee, maar ik bedoel qua tijd. Ik bedoel, uh, uh, uh. Uh, Ja, ik ben om uh, pff, vijf voor half acht ben ik op de fiets gestapt. en uh, nou, wat stapte ik hier binnen? Tien voor acht. Just. Eerst uh, dat ik dacht van, hé, hey, ik wil heemsteden voorbij zijn. Ja? Yeah. Dan kan ik relaxen. Nou, dan ben ik heel relaxed. Ben ik Hoezo paranaal? ben je heemsteden voorbij, omdat je dan nou relaxed bent? Nou dat vind ik altijd een hele spurt. Dan denk ik denk van oh het ligt zo ver weg, Heemsteen. Oh. Maar het ligt om de hoek. Ja, ja oké. Okay. Ja, maar er uh, zit nu in je mijn naar, hoofd. Is ga je er, naar een fietsje nee. Heemstede? Ja. Dan, en, dan ga ik naar Arnhem. ga je niet binnen, toch? Oh, door de route. Nou, nou ook, ja, dan nee, dan dus voel ik me veiliger. Denk van, nou, het was een beetje een autoloze zondag, had ik het eerder. Denk, oh. ik denk, ik kan een stukje op de op de Oké. fietsen, zo okay. rustig was. Nou, goed, normaal, ja, dit hè. De zon schijnt altijd achter ja, altijd. De wolken. Ja, het is altijd. Altijd zon. Hij lijkt op een blijven nooit op eenzelfde plaats. Nee, want vandaag de zon gaat weer schijnen in Nederland. Zeker. Alleen, uh, ja, wat we natuurlijk nu alweer op het nieuws horen, is natuurlijk niet allemaal dat het uh, lekker is. Want wat horen we nou weer? Over de hele wereld lieten computers het afweten. En vooral op luchthavens leidde dat tot grote problemen. Ja, zeker. Echt heel gênant ook. En daar had je mensen op het, uh, op het Schiphol. Het plan was lekker op vakantie gaan. Lekker in het zonnetje liggen. ja... Maar ja. Helaas niet, hè? Nee, echt balen gewoon. gewoon. Die gasten Ja, die wilden op vakantie. En dat ging allemaal niet. sommige mensen gingen het er heel relaxed mee om. En die dachten van, nou joh, dan blijf ik gewoon hier in Nederland. Maar waar begon die storing eigenlijk? Het begon aan de andere kant van de wereld, in Australië. Het land kwam wel haast tot stilstand. Met overal het gevreesde blauwe dodenscherm. Tanken onmogelijk, winkelen onmogelijk, bijna alles onmogelijk. Ja, en toen sprong het over naar Nederland. En het kwam via een of ander busbedrijf. Die konden niet goed met elkaar communiceren buschauffeurs en goed communiceren. Ik heb er zelf ook wel ervaring mee. Dat loopt U ook niet altijd even U lekker. Utrecht. <laughs> maar goed, uiteindelijk uh, hebben we ook bepaalde ziekenhuizen. In een aantal huh? kleine ziekenhuizen konden de patiënten niet behandeld worden. Dat betekent dus dat mensen niet terecht konden voor een bezoek aan onze poli, dat mensen niet terecht konden voor een bezoek ja. als ze dat ingepland hadden op onze operatiekamers. Dat betekent dus dat we niet meer... Nou, er waren bepaalde ziekenhuizen en andere ziekenhuizen hadden niet dat softwarebedrijf. Maar wie was dat softwarebedrijf? En, ja. Wat weten we eigenlijk van dat bedrijf, CrowdStrike? Uh, het is een van de beste partijen in de wereld op dit gebied, dus het is heel bijzonder dat het hierbij gebeurt. Goede reclame, ze hebben De knapste koppen, de beste technologie. Nou. Ja, ze hebben letterlijk de knapste koppen die daar werken, dus het is heel vreemd dat uitgerekend bij dit gebruik, bedrijf dit, uh, dit gebeurt. Ja, ja echt goede reclame, denk ik ook. Een CrowdStrike doet dus voor heel veel computers, heel veel bedrijven doen ze dus de software en die hebben zeg maar een soort mannetje bij de deur staan die zeggen, ja, jij mag er niet in, ja, jij mag er ook niet in, en jij mag er niet. In. Niemand mag er meer in! En dan staat alles op slot. Dus ze hebben die, zeg maar, die, uh, die gast bij de deur niet goed geïnformeerd. En uh, op een of andere manier hebben ze dat uh, te uh, fanatiek aangepakt. Waardoor alles op blauw kwam staan. Nou ja goed, uh, het is, uh, gelukkig is het nu opgelost. Maar het is wel van, uh, is er al een complottheorie hierover? Is wel Ik heb de vraag. Geen idee. Nee, nou, uh, het, het enige wat mij wel heeft bereikt is dat uh, door deze computerstoring... dat uh, we zijn eigenlijk een beetje gewaarschuwd. Want hackers die slaan nu toe, hè. Die sturen je mails, die sturen je apps, die sturen je sms'jes. Oh ja, krijg je dat. Ja, dus... Uh, dat is niet, uh, dus je krijg je een kraut uh, zonder i'tje of zo. Dan je, hey, ja. Ik zit op een goede internetsite en dan kan ja. ik daar wat problemen kun ik, uh, ja. oplossen. dan dus als je dat je... binnenkrijgt op je hotmail, uh, don't believe it. Ja, yeah, don't believe it. Precies. Zo goed. En uh, Jolande, wat uh, houdt jou zo al bezig nou, deze dus week? Het, nou ja, met vakanties nemen mensen vaak... Uh, toch wel bedwansen mee of zo, hè? Die, uh, uit het <laughs> Wat buitenland. Wel, Welke afslag hebben we nu genomen? Ja, het is, ja, is vakantietijd. Dus ja. uh, zorg echt dat je je koffer hoog hebt... in, uh, in een hotelkamer en dat soort dingen. Okay. Maar er is een Britse vrouw veroordeeld... tot de verwaardelijke zelfstraf. Want die had in het buitenland, uit Italië... had ze pillen gehaald. En uh, ze had het middel uh, aluminiumfosfide gehaald. Een pesticide die wordt vaak gebruikt... om ongeleerd uit te, uit te roeien... Ze had het meegenomen uit Italië en het zijn pillen, het zijn gewoon tabletten. Die, die gooi je door je huis heen en ze zegt van nou, je kan beter even weggaan. Dus ze is met haar gezin 24 uur weggegaan. Yeah. Ze heeft de hele gebruiksaanwijzing niet gelezen. Maar het fosfine gas dat ontstaat dus, uh, doordat het met vochtige lucht uh, samenkomt. En die drie is door het appartement uh, heen gegaan tot het, uh, van de buren, tot het huis van de buren. Daar is een 11-jarig meisje. Huh? Is gewoon overleden huh? hierdoor. Do wat voor pillen waren dat? aluminium Oké. Okay. Maar dat zijn pillen die je normaal moet innemen? Nee. Nee, dat lijkt me niet. Die pillen die gaan dus, uh, ze verbinden met uh, vochtige lucht. Ja. En dan, uh, en dan komt er een gas vrij. Ik, klink, klinkt alsof er een pil die uit Rusland vandaan komt? Da, ja, nou, dat klinkt het. Italië. Italië, oké. Okay. Maar uh, het was dus, uh, dat meisje werd mistig, moest overgeven. De hulpdiensten kwamen. Ze hebben haar behandeld. En toen uh, zijn ze weggegaan. Maar ze had het meisje mee moeten nemen. Gewoon. Maar ja, dat was... Uh, Tussen de 2,5 en 26 keer de dodelijke dosis. Zoveel zo zo. de concentratie van het gas. Hartstikke idee. Dus, nou ja, het is een recht En ze uh, zelfschap. de rechter zei ook van ja, je, gaat, je hebt een enorm schuldgevoel. Ja. Maar uh, uh, je had het ook niet uit het buitenland uh, mee mogen nemen. Hmm. En er staat daaronder dan nog een kopje met honderden levens in gevaar. Maar ja, het is, uh, maar de huurbaas die had ook het ongedeerde probleem aan moeten pakken. Maar ik heb nooit gehoord dat een huurbaas zoiets aanpakt. Je zal het zelf doen volgens mij. Dus meestal over lekkage, waar hij dan zegt, ja, binnenkort kom ik langs. Ja. Nou, triest verhaal dit over... Uh, ja. Maar ja, die rechters zijn ook nog, van je hebt dat spul in het vliegtuig meegenomen. Hoe is het ooit door als de, uh, die pillen, dat had dus ook honderden levens kunnen oh. in gevaar kunnen brengen. Want als je met dat spul in het vliegtuig bent en het pakje gaat open, oh. en het is natuurlijk uh, in zo'n vliegtuig, uh, is het allemaal op elkaar, nou dan is oh. het gelijk een... Uh, we ja, hadden het over stroomuitval, maar jij begint je toch even een grotere <laughs> ja. drama. Ja, gewoon. ik vind het wel uh, heel ernstig. Ja, dit is wel heel erg ernstig. Maar goed, die, uh, die vrouw, of, was het een vrouw die in de gevangenis moet nu? Ja. Ja, die gaat graag de gevangenis in. En rigoureus heeft heeft het aangepakt. Ja, maar goed, die gaat de gevangenis in. En die zit daar wel op zichzelf heel goed ter controle. Want als je natuurlijk verantwoordelijk bent voor een dood van een meisje... dan gaat niet in je koude kleren zitten, zeg ik nee, altijd weer. zeker dat niet. Dat is zeker niet. Straks de Sandvoortse berichten en natuurlijk weer geschiedenis. Weer eens even biebie. BBI, schrijf je. Breathe. En dat is heel belangrijk, ja. Dat is het uh, standaard, hè? Niet te veel eten en uh, ademhalen. de buik. The Vier de buik. Your your face the blood. I didn't know you Nails back, one voice, you're not speaking hundred more, coming on, creep Get you a figure, the fuck out this place Just... Breathe, breathe, breathe Just breathe, breathe, breathe Just breathe, breathe, breathe Just breathe, breathe Just breathe, breathe. breathe, breathe, breathe out Hey, that's your colors It's your superpower But it's always new vibes in a new place Alright, but your hand shakes voices says that you can't make Something that someone who cries like a tired Is locked up in a bull ring No sign that you're old stink How can you go from the feeling you're better To choke and die in the floor of the bottom? Breathe, breathe, breathe Just breathe, breathe, breathe Just breathe, breathe Breathe, just breathe, breathe Breathe in, breathe out Rondrustende klanken van BBI. BBI, je moet echt zoeken om daar iets over te vinden. Want als je je naam van je pen zo kort spelt, dan krijg je toch allerlei shit op YouTube en op internet. Band BBI. Ze hebben een album met One. Ik neem aan de eerste plaat, maar dat kan je bij je artiesten niet altijd zeggen. Ik kan zijn dat er soms hele gekke dingen op plaats. Dit was uh, Breathe. En als pleister op de wond hadden we daar de nieuwe single van... Travis Sing Sing! Okay, dat is het nogal Ja, dit is een nieuwe single, die heet Bosch. En het is leuk, de videoclip erbij, dat ze echt met z'n allen, zeg maar, langs de kant van de weg staan wachten. En dan staan ze te wachten op de bus natuurlijk. Ik ook met de trein was gegaan. Ja, okay, ja niet iedereen wil met de bus, dat ik, snap ik. Maar goed, hun wilden met de bus en uiteindelijk uh, lukt het niet om met de bus te gaan. Zo is het goed. Het is uh, de zaterdagmorgen, het is... Heerlijk weer in de Zandvoort. Man. En uh, kom op tijd deze kant op, want ja, voordat je het weet, uh, ja, dan is het allemaal vol natuurlijk. Ja, ja. En uh, uh, nou ja, goed, ja, dan moet je misschien met, wel met de trein gaan, zeg maar. Nou, beter, hè? want uh, vorige week is het helemaal fout gegaan. Oh, wat uh, is er fout gegaan? In Brussel. Want, uh, je hebt de film Speed wel eens gezien, hè? Ja. Oh ja. Maar er was een, een bus, echt, en dat is echt gebeurd. Hier waren 25 Italiaanse toeristen op weg van Brussel naar Amsterdam. Ja. Yeah. En die kwamen echt terecht in een afgeleide van de film Speed. Er zat geen bom in, maar de cruisecontrol van de tourbus bleef hangen. Oh, dat is wel hetzelfde ja. bijna, ja. Ze waren reed ongeveer een half uur. En toen merkte de buschauffeur al dat de bus die wilde niet meer afremmen. Wat hij ook probeerde, hij bleef met 80 km per uur doorrijden. Zo. De remmen werkten wel, maar zodra hij die los maakte de bus weer vaart tot 80 km per uur. En in paniek heeft hij dus de alarmcentrale uh, uh, gebeld. ja. En de, de federale wegpolitie is uitgerukt om de bus met politiebegeleiding over de Antwerpse ring te laten rijden. Nou, dat is oh. daar een gekhuis altijd. En daar hebben ze de benzine-tank uh, gereden. Nou, geen idee, maar anders ploegen het stoten, opritten dus naar de ring af. Yeah. En pas 50 kilometer na de noodoproep, te hoogte van Loenhout, lukte het een takenbedrijf om de bus tot stilstand te dwingen. Want oh. de takenwagen ging vlak voor de bus rijden, wow, rende echt... hard, waardoor de bus automatisch een noodstop uitvoerde en tot stilstand kwam. Kijk, sensationeel hè? En was dat uh, gisteren rond uh, plus minus 12 uur? Nee. Nou, hebben ze software updates gehad? Nee, dat was afgelopen zaterdag. Okay, okay. Maar niemand raakte gelukkig gewond. Alles kwam met een schrik vrij en ze zijn met een andere bus opgehaald... en naar het centrum van Loenhout gebracht. En vanaf daar yeah. wordt een andere touringcar opgepikt en naar Amsterdam gebracht. Maar het is raar, ik heb ooit een keer mijn uh, voormalige echtgenoot... Die, uh, die was zelf ook uh, uh, reparateur bij oh, repar ja, de Aramse dat wij toen ook een keer op weg rijden en toen, kreeg je die, toen bleef die ook hangen. Okay. Het was zo eng ook, maar het was heel kort tot, tot het weer uh, opeens van die, tot het lukte. Yeah. Maar dat je denkt van. dan hoor je die motor ook uh, gieren. Ja ja, ja, ja, ja. Dat is, is echt heel bijzonder. Ja, ja. Heel bijzondere ja. dingen. Ja. Ik heb het ooit ooit gehad bij Gij Stavelman in de auto, dat het gaspedaal vast bleef zitten. Oh, Ik dacht, oh mijn God. Ik sterf met gijs in de auto. Heel oh. lang geleden, dat was je nog niet zo populair. Oh, ja. Goed, maar vertel, uh, Marco. Ja, nou ja, ik wil toch even stil blijven staan bij het overlijden van uh, Tante Lien. Wie Wat tante heb jij? Wat, wat, tante Lien? Tante Lien, ik van Doord. Heb je nog nooit gezien? Oh, dat nee, oh. wist ik niet, joh. Ja. ja Nieuwe? Nou, dat is afgelopen, afgelopen dinsdag Ja, nou, dinsdag al was het. Ja, ja, ze, ja. Heeft, ze heeft niet veel podium gekregen dan, denk ik. Oh, echt. nee, ik zat gepluisterd aan de buis. Ja? Jawel, ja, wel. hebben genaam. er wel stilgestaan. Ja goed, er waren altijd weer andere dingen natuurlijk. Maar goed, ik heb het wel gezien. Tante Lien, ja. 82 of zo, 82 Ja, 81 82. is geworden. Hij ja, kende nogal voornamelijk van de deftige dame... en ja. de ja. straatmaker op -show. en Ja, dat ja, was echt fita konijn bij J.J. de Bom. J.J. Oh. de Bom was oh. altijd een beetje opstandig. hè En de ja. op C show was altijd een ja. beetje opstandig. Is en is bekend van het kinderliedje... maar ook van onder meer het nummer... Uh, Geef mij maar Nassie Goring. Oh ja. Oh ja. ja Grappig is het. ik sprak ja, iemand die met hem op de foto ergens. Oké, okay. nou, ik sprak iemand die was uh, bevriend met haar en hij zegt: "Je kon echt tot, tot, een, tot een jaar geleden haar bijna s'nachts een mailtje sturen. Kan je morgen in de middag ik wil Bami uh, zingen met D&D?" En dan had hij geen bericht gekregen, maar je wel 's stond ze er gewoon. Ja. ja. Ze was ja. gemotiveerd om Maar dat ze deed het mee toch met die Secret Secret ofzo? of zo. Die is ook mee. Oh, dit is ook mee. oké. Ja, oké, okay. ja, ja. okay, dus ja, leuk Dat dat mensen zijn. Echt wel verbinders, weet je wel. Ja. Dat vind ik wel weer mooi. tante Tantelin is heen gegaan. Goed, straks de zandkorps verbricht. Kijken wat hier speelt. Ja, sorry, we zijn wat later dan normaal. Weet je nog een Er zat iemand over de, uh, op de plein heel lang te praten over iets. Set Night Dynamite, welcome the night. Nou, daar hebben we net de afscheid van genomen. En de plaat, sugar vibe. I'm in the club like a My credit card, nice to She telling me, bro Boys will never know how her back Goes to Cash App, Daddy, transfer to her a brand Life's sweet, but the shook babies you don't understand I'm in the club, blackout. out My credit card, nice to She telling me, bro Boys will never know how her back Goes to Cash App, Daddy, transfer to her a brand Life's sweet, but the shook Cash out cash out cash out. Oh. cash out, cash out, cash out Cash out, cash oh. out, cash out I won't be the size I won't be the size I'll need some I've been the world over, I'm taking over All of my life looking over my shoulder It's gonna end when I find me a cougar She full my pockets with money and money I don't mind watching the strip If it is making me rich Yeah, we know life is a bitch I'm gonna make me a queen She dropped around in a Rolls Royce and she spends it on you. It's a good life when your boyfriends all yeah. love to be your father. Yeah. Daddy, I love you. Ain't no other man that's above you. I feel like my baby, I feel like a fool. Yeah. I'm a dork. I cut back out my credit card. Night style, she telling me broke boys will never blow out her bag. Ja. Ja. Ja, is alleen Je Je is a Allee, night dynamite welcome to night je kunt blijven hier in de straat terug. Morgen, ik krijg een aanwijzing. Mm, het nieuws gaat beginnen. Ja, we ik wel, het nieuws gaat beginnen. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker een zonnige zondag. Het slotstuk van drie dagen vreten. Wereldjes maken was vorige week weekend. Natuurlijk vrijdag begonnen. Er was heel veel, ik een beetje tegen. Het leek wel het hele weekend in het water te vallen. Maar het werd een zonnige afsluiting op, op zondag. En dat is heel fijn. Marian Ferrano. En uh, Marone, de saxofonist, waren er ook. En uh, uiteindelijk werd er gedanst van de Dans -acad -acad -acad Ac Academie. Academie. De Academie. En verder was het een goede sfeer. Ja, het is wel een beetje vervelend voor de Foodtrucks. Die hebben niet zo heel veel verkocht. Omdat namelijk uh, zaterdag ja, was er echt heel veel regen. Dus uiteindelijk werd er uh, besloten dat Foodtrucks geen staargeld hoeven te betalen. En ze gaan kijken of we het volgend jaar weer gaan doen. Sommigen hier in Zandwoord zitten ja, kom op zeg. Dat hoort bij antwoord. Gewoon elk weekend hoort er wat te doen te zijn. Hele weekend door. Ja, heb je wel goed gekeken naar dat artikel? Ja? Naar de foto erbij. Nee? Daar stonden wij op. Oh, sorry. Maar het is heel grappig, wij waren er zaterdagavond. <laughs> en het was uh, best wel goed weer. En uh, het is, uh, er was een fotootje waar met z'n vijven. Ja? En die had ik gewoon op Facebook geplaatst. En nou staat hij dus gewoon... Uh, in de krant voorop gewoon. Ja, kijk, te gek het, gewoon. Ik ja. ga straks nog eens een keer kijken. Want ja, ik schrijf altijd alles over. Dus De foto's heb ik er niet bij. Maar eh, eh, ja, er waren echt allerlei dingen. Fiat menees, Duitse bratworsten en cocktails. Nou, je kon van alles. Maar ik had toch begrepen dat de foodtrucks een klein beetje... Ja, een teleurstelling moesten verwerken dat het niet heel veel verkocht was. Ja, dat dat je een beetje jammer. jammer. Ja, toch. Maar goed, zoiets ja. Het moet doorgaan, zeggen heel veel mensen wat is ja, er meer in zandvoort? Ja, Nou, Zandvoort scoort hoog als het gaat om uh, middelengebruik... onder jongeren en jongvolwassenen volgens de GGD. Nou, aanvullend onderzoek stelt dat er onder meer de, de invloed aan horecagelegenheden... en het gebrek aan recreatieve activiteiten rol spelen in het gebruik... in het gebruik van bijvoorbeeld alcohol en tabak in de kustplaats. Oeh, oké. Okay. Nou, dat is wel weer mooi. En dan trekt het mm. ook nog wat uh, gaas aan uh... nou. Vanuit de, de, het, het land zelf. Dus dan is het een goede cocktail. Voor dingen die fout gaan. Ja. Goed, wat er meer, Jolande? Ja, ja ik, ik, ik zit je de foto te laten zien. Zit je weer even een foto? Nee. Oh, kijk. Ja, dat, dat ik uh, voorop sta. Ja, wat, wat heb ik nog meer? Ik heb nog meer. Uh, het is uh, dat er. Uh, een... Uh, weet je nou? Je hebt die, ene, uh, die Belgische. Uh, Franse firma yeah. van uh, Hermes. En die heeft dus. Uh, een, een, een, hoe dat, een uh, rechtszaak aangespannen tegen een kleine Turkse boekhandelaar uit Izmir. En uh, ah. hij, hij kreeg toch gelijk, want naam, de naam van die uh, boekhandelaar was Safa Hermes. Maar gaat, die gaat over Zandvoort of niet? Nee, oh Oh, je zit oh, in de verkeerde context. ik zit, ik zit, ik zit oh, een beetje kijken. van Ik was een beetje bedwelmd van is Zandvoort de zomer. hebben zo'n uh, boekhandel, ja, ja, ja, maar ja. Tegen, nee, goed, tegen het einde van de zomer duidelijk ontsluitingsweg van de Zandvoortselaan... Uh, naar Noord zijn ze over aan het praten. Is dat een, een filosofie? Een, een wilde gedachte van jaren geleden. Ze willen natuurlijk uh, ja, een nieuwe ontsluitingsweg maken. Naar Noord. Ik heb even te kijken zitten kijken op de plattegrond, hoe dat er dan uitziet. Ja, het zal wel grappig zijn. Ik ga het gaat een klein beetje langs de golfbaan en langs de. Um, door het uh, Natura 2000 en dat zou wel mogen, hebben ze al een beetje uh, gevraagd. Het rapport wat gemaakt moet worden, dat is echt niet misselijk door het ingenieurbureau Royal Hals Koning. Uh, 60.000 euro gaat het, kosten, dat bureau, uh, gaat het uh, rapport uh, kosten en uiteindelijk kunnen er nog schriftelijke vragen worden gesteld. ProRail moet ook nog een tunneltje aanleggen onder het spoor, want ja, dan pas kom je bij Noord uit. Ja. En uh, ja, de gemeente heeft nog geen budget voor dit alles, wel voor die 60, maar niet voor het aanleggen van die hele weg. Maar het zou op zo wel mooi zijn, want ja, om Noord te bereiken, moet je wel even. als je uit Amsterdam komt, moet je wel even een omweggetje maken. Dus dat ja. zou wel heel anders kunnen. Nou goed, het, het zou mooi zijn. Kermersweg zou ook nog kunnen, maar het moet dan wel meer door de natuur heen, zag ik zelf. Oh, oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Jij woont toch in Zandvoort? Ja. Maar je noordverdiept oh. die... Uh, Jawel, ik, oh, ja. ik heb het wel gehoord, maar ik wist niet in, uh, of het nou echt uh, doorging. Nee, er, is, er wordt serieus naar gekeken nu weer. Hmm. Maar dat is niet de eerste keer. Nee. Nee, Stel. maar ja, ze zitten toch een beetje met hun koolpaan inderdaad. Waar, uh, nou ja, de Noord hebben. wordt natuurlijk wel steeds meer bewoond. En uh, ja. ja, daar wil je toch ook sneller komen. Ja, ik vind sowieso dat er daar een extra treinstationetje moet komen. Dat zou ook al heel erg helpen. Oh ja, dat is een ja? gewoon dus. de idee. Ja. Maar uh, gisteravond uh, zijn diverse hulpdiensten uitgerukt... voor een ja. vermiste persoon. Ja. Een 60-jarige man, die werd door familieleden als vermist opgegeven. Ze hebben overal gezocht. En uh, de actie is gestaakt. De man bleek in de buurt van de Vuurboedstraat gesignaleerd te zijn... Maar het, het is niet helemaal zeker. Dus de, maar uh, de actie is gestaakt en het is nog niet bekend of hij echt terecht is, die man. Dus dat is nog mm. maar de vraag. Oké, okay, dit is uh, vrij. Snel, het is pas alleen nog geüpdate? Ja, gisteravond. Oké, okay, ja. nou, altijd weer verontrustend. Ja. ja, zeker. Zeker met al die berichten in de krant dat er steeds het meer was best, mensen Het water was ook best koud. Ik heb ja. gisteren voor oh. het eerst uh, gedoken. Ja. ja. En uh, hè? ga jij ook duiken zo? Ja. Ja, maar het water is echt behoorlijk koud. Dus uh, ik kan me voorstellen dat sommige mensen. als ze zo verhit zijn van de zon. Yeah. dat ze dan op dat moment misschien hun uh, rikketik. Uh, een beetje uh, beginnen moeilijk te doen. Oké, okay. enige leeftijd. Ja. is de leeftijd bekend van deze man? 60 jaar. Oh, Mijn hart slaat ook regelmatig op honden. <laughs> ja, om uur koud water kan ik je vertellen. Zonne. Oh, sorry, dan ben ik even op. Oh ja, Zonne uh, zonnebrand suspensers... Yeah. Lekker wat ligt ja, daar maar die, allemaal. Ja, die zijn er allemaal. Kan ik daar maar broodje onder doen? Nee, gek. Dan moet je je broodje niet onder doen. Oh, ik dacht, maar nee. Ja, was pas geleden bij het strand. dacht ik, kan ik daar een extra sausje over doen? Dan? Mm. Maar er uh, komen steeds meer van die uh, zonnebrand suspensers. Dispensers. Dispensers. Ik denk, dat klopt niet. Bij sportclubs. En het begon natuurlijk gewoon bij uh, standpaviljoens En bij ja, de boulevard. En nu steeds meer sportverenigingen. Uh, zoals vooral bij de watersport en de tennisclub. Ja, zijn die dingen aan het neerzetten. Hockeyclub want ja, dan ben je in de lucht bezig... ...en dan heb je het misschien niet in de gaten... ...dat je toch wel bloot wordt gesteld aan de zon... Ja, ja. ...dus dan kan je even, oh, even je hand eronder... ...heppaa, even iets meer... ...en je krijgt er geen kanker van, gast. Echt niet, hou, nee, hou op met die theorie van je. Ik ben zo moe van voor die gasten gewoon. Nou goed, dat is over de zand voor ja. Zeker. De tijd wordt een lekker barspartijtje ...bij de King Dissert en de Lizard Wizard. Ja, al heel veel drank op. Zeker bij het bedenken van deze naam. Lurry Requesten. Lekker fijne plaat. King Gizzard and the Lizard Wizards Flight uh, B741. Uh, ja, dat is de album waar dit op de vinden is. Het is echt boerenrock, het is bluesrock. Ah, het is lekker om eens mee wakker te worden. Is het te vroeg? Een hele oh nee, Hij staat al onder de douche, dat is altijd goed om even te zien. Oh, kijk, die is er ook al uit. Die zal ook wel wat voor leven in de brouwerij zorgen. Dat kinderen, ja zeker, die gaan dan met z'n allen naar het strand natuurlijk allemaal weer. Goed, we zaten gisteren ook, weer. of was het gisteren, zaten we te kijken naar. Ja, wat had hij weer mooie muziek uitgekozen. Trump, hè? Ja, echt zo groot, meeslepend. Ja, USA, eh. Ja, hij gaat voor je opstaan en dan ja, dan... In a certain way I felt very safe because I had God on my side. What the fuck? Mm. Ha, toen hij dat zei, ik viel ik echt gewoon... Wat een rare is het dus eigenlijk ook gewoon. Maar goed, hij heeft wel anderhalf uur gestaat orakelen. En uiteindelijk kwam het gewoon weer op bikkelharde dingen tegen. Er kwam het weer tegen van heel veel dingen van Biden aan schoppend. Ja. En kan niet over verbinden. Maar, goed. maar wel, wel blij wel. dat ze dan gewoon een plaatje hebben gedraaid op de achtergrond. Want van de week is de Amerikaanse zangeret Ingrid Andres... Ja? die heeft gezongen afgelopen maandag tijdens het jaarlijkse Home Run Derby... En daar bracht zij ook het Amerikaanse uh, loflied. Maar uh, nou, dat was zo vals. Dat heeft ze ook eerlijk toegegeven. Nou ja, laat me maar opnemen in de afklikkliniek. Want ik ben eigenlijk alcoholist. Oh! Oké, okay. oh, dit oh, is dus het echt een goede start. En bij welke president-kandidaat uh, was dat? Nee, dat staat er even niet bij. Oké. Okay. Nee, maar ze hebben wel pijnlijke ontboezing me gegeven. Ja, ik heb een uh, drankprobleem. Oké, okay, nou. Dan zing je een beetje lullig, hè? Ja. Nou, begon heel goed. Wel, wel, wel mooi dan, dat je gewoon zegt... maar. Je hebt echt zoveel ogen op je gericht. En dan beken je en dan moet je ook echt met je billen bloten, dan. Huppakee, ja. afkikken. Nou, Sterk, ik weet nog wel een goede afkik, uh, Klinie, persoon, ja. nou, Een be begeleider, weet ik wel. vrouw, wat. hè? Ja, ja, ja, vrouw. Door haar ben je toch ook afgekikt? Hè? <laughs> ja, zeker. Jarenlang ja, was ik uh, aan de, mijn beste verslaafd eigenlijk, weet niet meer. Goed, <laughs> je, je weet het helemaal nee, niet meer. Oh. Zie je dan, dan ben ik ver gekomen als ik niet meer weet waar ik aan verslaafd was. Ja, nee, zeker. Ja. Hmm. Vind ik het toch wel. Ja, Goed. Uh... Goed net over Hermes. Ja. Want, oh ja, uh, je was, gaat er gewoon afmaken. Het boekenwinkeltje. Het een beetje in de war gewoon. In de wier. Ja, ik weet het allemaal niet meer. Nee, zeker. Maar Safa uh, Hermes, dat is dus een, een uh, winkeltje in Ismeer. Ja. Yeah. En die had dus gewoon... Uh, Hermes vindt zichzelf een modemerk... En hij zegt zelf... Ja, Hermes is een god in de Griekse mythologie... die tot culturele erfgoed van de mensheid behoort. Dat mag toch niet de eigendom worden van een bedrijf? In die zin is het uh, een hele belangrijke beslissing... van de rechtbank geweest... om te zeggen van nou ja, ze mogen best wel... Uh, gewoon een winkeltje openen in Ismir. Het was gewoon een heel klein winkeltje... met uh, tweedehands boeken... voor een paar dus, euro. Dus eigenlijk een kledingmerk uh, claimt die naam op... terwijl een ja. boekenwinkeltje ook die naam heeft... en dat is eigenlijk gewoon... Ja, een beetje rommelig. Net zoals dat jij je, je winkel uh, Allah noemt of zo. Dat is dus ook uh, de god van uh, ja. de Arabieren, zeg maar. En dan mag je, en, geen... En dan mag je dus geen winkel uh, mee openen met die naam, weet je wel. Nee. Dus uh, ja. nou goed. Maar ja, het agressieve handelsmerkenregistratiebeleid is gewoon echt uh, niet normaal. Maar dit fonds openen dus de weg om nee te zeggen tegen al die grote bedrijven die vinden dat hun naam te gek is. Want Nike is ook een Griekse god. Oh, Oké, okay, maar ja, die zal ook wel re recht hebben op dat. Ja, nou, maar ja. Dat denk ik. Maar dat ik dacht Hermes ook. Maar goed, misschien heeft Nike dat tekentje erbij gemaakt. Ja, nou, als je het tekentje bij. van die Ja. Nee. Dan ja. is het misschien. Nou nee, goed. Ja, goed nog even in de krant te lezen onder andere ja, vette pech voor Erwin en uh, Erwin. Ah oh, nee, Edwin. Erwin en Edwin, ja, ik denk waar het alles weer hetzelfde nee. Erwin en Edwin, ja, uit Vianen, die hadden natuurlijk uh, ja, een leuk idee. Dan doen ze elk jaar 2000 frikadellen, gooien ze er in het, uh, in het vet. En dan kom ik, uh, kom ik daar de Nijmeegse vier dagen voorbij. Oh nee, ze komen niet. Er werd is, uh, 10 kilometer ingekort. What the fuck? Mm. <laughs> dus ze zaten met 2000 frikadellen. Frikandellen. Nou goed, gelukkig oh. hebben ze het opgelost. Ze hebben ergens anders een plaats gevonden in het do dorp Beers. En daar hebben ze, denk ik, krachtstroom van vrienden konden ze daar toch. En angie die frikandellen uitdelen. Ja, een beetje vet op de botten. Mm. is nog wel heel erg belangrijk. Ja. Goed. Straks in het tweede gedeelte hebben we nog geschiedenis. Ik ben benieuwd wat er allemaal in zit. Ik heb het me weer echt maar rot gelezen. Waren we interessante zaken. Eerst maar even hier, Casabian. Ik heb bij muziek geworden van Kesebien. Er waren tijden dat wel, dat is wel anders was. Maar nieuwsreden. niks! Oh, die hebben misschien ook iets gevoeld. dat ze dichtbij hadden staan. Maar die hebben geen kogel om mijn oren gehad. Denk ik, nee. nee, dat denk ik niet. Goed, goed. Dus, uh, toepak leeft. 10 minuten voor 9. Maar Uit het warme zand voor het presenteren hier toebak leeft. Het hele team is weer compleet. Ja, ja, we zitten allemaal weer gezellig. Ja, ja Hoe gaat het met jullie uh, mentale gezondheid? Met mentaal? Ja, wel goed, denk ja. ik. Oké, okay, ja. nou gelukkig. Want, uh, en, en mocht het niet zo zijn... dan is er door een nieuw rekenmodel van het Alzheimercentrum in Amsterdam... kunnen artsen beter voorspellen hoe snel een patiënt met Alzheimer achteruit zullen. Ja, ik had het begrepen, ik had het begrepen ja. Ja, nou het is dus niet zo van... Uh, dat het de oplossing is van... Uh, heb ik... Alzheimer, maar het is meer voor de arts een soort... Uh, een notebook van... Ja, hoe wa, wat hoe wij, ga je daarmee om? Als hoe je lang heb je het gemerkt? Ja, ja. Nou, ja dus je hebt twee, mensen, twee stromingen. De een zegt dat het eigenlijk geen goed beeld geeft. en De ander zegt nee. nou, ja, het is in ieder geval een begin. En wat wij altijd vaak doen met cliënten... Ik werk met de mensen met een verstandelijke beperking. Daar treedt het vaker op. Oh, en, uh, ja, ja treed het treedt veel vaker okay. op. Die zijn ook zeg maar 15 jaar ouder dan wij... Ik, bedoel, ik, ik heb een cliënt die is een jaar ouder dan mij. Maar die is echt wel... In gedrag, in ged uh, denken... Ja. Nou, in gedrag is het jonger natuurlijk. Omdat die, het zo ja. Maar uiteindelijk is het lichaam ook wel weer een heel okay. stuk ouder. Okay. Maar goed, wij doen altijd een nulmeting. Dus als je denkt van nou, misschien wordt het tijd voor een nulmeting. Dan ga je dus allerlei vragen stellen, allerlei in dingen invullen van die cliënt. En dan moet je dat regelmatig bijhouden. En dan kan je een beetje het, het beeld zien. Okay. Begin je wel met een nulmeting. Want als je te laat bent, dan heb je er helemaal niks meer aan natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar goed, dit, dit, is, dit is een stuk uitgebreider. Ja. Maar ik vind het op zoveel mooi. Hè? Ja, is het ook. Kijk, en dat je Alzheimer hebt is heel vervelend. Want er is ook afgelopen week is er een Nederlandse vrouw op een Franse camping verdwenen. Ja, die hebben ook zorg omdat ze lijdt aan Alzheimer. Oké. Okay. Mm. Nou ja, ja we vandaag... Ik de weg niet meer terug. Nee. Vandaag in de, in de krant een heel stuk over uh, Femke Halsema... Oh, oh. God, ja. die luidt echt een noodklok ze is door weer opnieuw op burgemeester ze is weer opnieuw geïnstalleerd en ze doet dat niet Ik bedoel, nee, zeker. en ze heeft echt gezegd het wordt tijd wat de verwarde mensen gaan aanpakken uh, er is, in deze krant blijkt dus dat er uh, al uh, vijf moorden zijn gepleegd door verwarde mensen en je hebt twee, mens, twee soorten verwarde mensen de een, dat zie je al jarenlang aankomen de buurt houdt dat in de gaten hmm. en er is een pas is er een ackefietje geweest van een man die dat zagen ze helemaal niet aankomen die werd in één keer agressief en uh, ja, daar uh, moet je eigenlijk toch wel een soort licht gedwongen opname kunnen uh, afgeven. Dat je zegt, van, die gast kan echt niet in de maatschappij functioneren. En daar wil ze echt zich echt hard voor maken. Het is natuurlijk allemaal wat losser geworden. Vroeger kon je echt mensen vaak uh, ook wel fixeren. Ik heb dat ook gehad met een cliënt, die mag je fixeren. Uh, wachten tot ze rustig worden in een time-out. Maar dat mag tegenwoordig niet meer. Er is steeds meer vrijheid. Dat is ook wel mooi. Maar aan de andere kant hebben ze ook steeds meer vrijheid om nog meer verward te raken. Ja. Dus uh, zij uh, is er echt fanatiek mee bezig met de GGD toch meer uh, handvatten te geven om dat te kunnen aanpakken. Hm. Omdat er echt veel meer verwarde mensen rondlopen. Ja. Je zag gisteren ook op het nieuws dat er ook heel veel van die verwarde mensen ook geen, geen hulp krijgen met een zorg van kankerwobbel die ze dan hebben. Oh. Dus dat is echt wel uh, een serieuze, oh, een serieuze, serieuze zaak. Ja. ja, serieuze zaak. Hey, over Amsterdam gesproken hebben we het al eigenlijk al uh, uh, het nieuws laten rondgaan... dat ze over uh, nou, na 200 jaar eindelijk een brug krijgen over het ei. Hebben we het daar al over gehad? Nee. Nee, hè? ja? Nee. Ja, Amsterdam krijgt een uh, fiets- en voetgangersbrug over het IJ. Nou, dat duurt al 200 jaar. Hoe lang is dat uh, wel niet zo'n brugje? Hoe, hoe, hoe, dat is toch heel, toch heel stukje, toch? Ja, dat is wel wat. Maar exact weet ik het niet. Ik zal nee. straks eventjes kijken. Maar het, nou, het geld voor het project is rond. En uh, de brug moet in 2034 klaar zijn. Oh, dat duurt toch even. Ja, nou, de kosten van de brug <laughs> uh, zijn geschat op 300 miljoen euro. Maar ja, dat is hetzelfde met die Noord-Zuidlijn. Dat was ook een schatting. En dat werd ook gelijk om... Het gaat toch prima met dat pontje? Ja. Ja, maar het is toch ook leuk als je overheen kan lopen? Of lekker kan ja, er wordt wel een toeristische, nou. toeristische trekpleister, hoor. Ja, nou, nee. ja maar misschien doen dat, ze dat, daar dat die ook ferry, dat, dat, dat is toch hartstikke leuk? Is dat gratis? Ja, is dat jij woont gratis zeker of? niet in Noord, zeker, hè? <laughs> nee. Nee? Snap het. Nee, ik bedoel, ik hoor wel eens mensen. Ik heb mensen die wonen in Noord. Het is toch wel. Een, die, hij woont zelf in Noord, een vriend van mij. En zijn, uh, zijn vrouw, zijn uh, minnares, zeg maar, mm. klinkt spannend altijd, oh. ik. die woont in, uh, in Zuid. Ja, ah, hij weet ze wel aan te trekken. Is Die je Ja, je moet je in Zuid met je Maar hij zegt, ja, met de fiets ben ik toch bijna nu bezig om thuis te komen. Ja, nee, dat is gewoon een... Onderneming? Is wel, ja. ja. Dus hoera, hoera, dat is een brug. Eigenlijk een brug komt dit van wat al 200 jaar op de plank. Maar ik wil weten, hoeveel meter is het? Ga ik even voor je kijken. Ja, dat ben ik wel even nieuwsgierig. Goed, we hadden het net over verwarde mensen. Dan steek ik meteen door en na de aanslag van Trump is deze plaat toch wel bizar om naar te luisteren. Ik heb het over Kalio: Hij heeft wel meer rockplaat gemaakt, deze zanger. Dit is USA Today. Luister even naar de tekst. So here we are, fighting for America. Fighting for a new day. Trying hard to change USA Today. Lord, a in your face. No one needs to know your name only my empty place Now they gonna know my name Say so now they're gonna know my name And see op zijn plek wel, vind ik momenteel USA Today beschrijf ik van wat een terrorist zou kunnen voelen see my empty place see my bullets fly nobody knows my name everybody knows my name dat is mooie USA, teksten. Today, USA Today, gun in your face. Ik zeg, uh, dit is helemaal op zijn plek momenteel. De plaat is een paar maanden geleden uitgekomen. En je denkt bijzelf, is dat, heeft hij dat net ingezongen na de aanslag van uh, de van schutter? Trump? De schutter heeft het ingezongen. Ja, dit is de pijn van de schutter gewoon. En uh, ja, het wilde iets. Be Be, uh, iets wil voor elkaar, voor elkaar krijgen. Hij wil de JOC redden. Weet ik veel allemaal theorietjes, verwarde theoretjes in je hoofd. En we hadden het over verwarde mensen. Nou, dit hoort er helemaal bij. Goed. Ik ben nu even niet meer verward. Want uh, kan je het oplossing geven? De brug ja. gaat een lengte krijgen van 1,2 kilometer. Dat, dat moet toch zeker een kilometer zijn? Ja, en uh, max uh, 14 meter hoog. Oké. Okay. Nou, ja, want anders kunnen de boten er niet omheen. Onder... Nee. Moet er niet zo'n kruischip langs ook? Die zijn nog veel hoger. Kijk, dat is nog mooi, hè? We hebben het net over terroristen. Nu hebben we het gewoon over iets luxe: een brug. We willen een brug slaan tussen, hmm. tussen Amerika, wilde ik zeggen. Tussen Amsterdam en amsterdam Noord. En dat moet te doen zijn. Zo zo, dat is een hele uitdaging. Zoals wow. al die verwarde mensen. Om dat ook uh, te redden, eigenlijk. Maar wow. goed, ja, 2000, was het? 32, of? 2034? 34? Ja, dan hebben we nog tien jaar, joh. Oh. 10 oh, jaar? Je ja. Het klinkt als heel ver weg. Ja, voor maar, maar, maar, maar we zitten al in 24 hoor. Ja. ja. Ik had even gekeken wanneer jij eigenlijk bij de radio bent gekomen. In 2025 zit je er 20 jaar bij. Oké, okay, dus ik ben in 2005 begonnen. Ja. Ah. 20 jaar? Zitten dus ze al 20 jaar? Dat is de datum van ook hè? Ja. 20, uh, ja, Je weet dat je op je verjaardag. Op je verjaardag ja, dat was wel grappig of Twitter, dat het op mijn ja. verjaardag was. Ja, dat was echt een verjaardagscadeautje gewoon. Ja, Zullen we het nog even houden bij uh, verwarde mensen waar we hadden het toch al ja, Dit Nu gaan, gaan we het over andere mensen hebben. Ja. Maar Elton John zou bij gebrek aan een toilet. in een Franse schoenenwinkel geplast hebben in een plastic fles. Oh, ja. die had hij toevallig en, bij zich. En, wat is er met die inhoud gebeurd? Nou ja, de eigenaar die hem initieel niet herkende. reageerde eerst misnoegd. Maar de, eindigde het eindigde toch met een foto van de, van de Sanne. Hij heeft voor hetzelfde geld altijd iets in de schoen gedaan. Ja, ja. Hij moest heel erg nodig. Ja, ik weet niet of dat past. Maar uh, ja. goed, bij wat oude mannen kan je ook halverwege nog even switchen. Van de ene schoen naar de andere schoen. Dat ja. is beste te doen. Ik bedoel, vroeger was het een harde straling. moest je denken, oh, waar moet het in? Waar moet het in? Snel doe iets. Ja, maar, maar goed, het goed gemaakt. Hij heeft uh, waren twee paar nieuwe schoenen gekocht in de winkel. Oh, okay. Voor zijn zoontjes. Oh, leuk. Dit geeft toch een heel mooi beeld van een hele oude man. Ik, ik moet ja. even plassen. Kan ik even plassen? Kan het helemaal niet. Ja. Nou goed, we gaan op naar het nieuws van 9 uur naar 9 uur. hebben we geschiedenis, oh mijn god, hou je hard vast. Tot zover. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.